Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. De Tweede Kamer lijkt het verzet van het Nederlandse kabinet tegen eurobonds te steunen. Op dit moment is een kamerdebat bezig met minister Hoekstra over Europese steunmaatregelen in de coronacrisis. In elk geval VVD, CDA, PVV, SP, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie... zijn tegen het gezamenlijk Europees uitgeven van obligaties. Het verzet van het kabinet tegen deze eurobonds... leverde de vorige week de woede op van Zuid-Europese landen... die in Nederland een gebrek aan solidariteit verweten. De Colombiaanse ambassadeur in Uruguay is opgestapt... nadat er een drugslab was gevonden op zijn landgoed. Zeker vijf mensen zijn opgepakt. In dat lab kon maandelijks een ton cocaïne worden geproduceerd... De harddrugs zouden naar het buitenland zijn gesmokkeld. De politie vond een drugslab in februari op een stuk grond... van de familie van ambassadeur San Clemente. Hij zegt zelf dat hij niets van het lab afwist. De Japanse premier Abe heeft, zoals verwacht... de noodtoestand uitgeroepen voor Tokio en zes andere regio's. De noodmaatregel om de verspreiding van het coronavirus in te perken... geldt voor een maand. Er is geen sprake van een lockdown, zei Abe. De regio's moeten bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn... zoals het bevorderen van thuiswerken en het sluiten van scholen en winkels. Japan telt 3906 vastgestelde infecties. Bijna 100 mensen zijn overleden. De kap van duizenden bomen langs de A9 bij Ouderkerk aan de Amstoel... gaat definitief niet door. Dat schrijft minister van Huizen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. De bomen zouden plaats moeten maken... voor de bouw van een groot benzinestation langs de snelweg. Die wordt verbreed. Bewoners van Ouderkerk voeren al maandenlang actie tegen de Bomenkap. Ze kregen in december steun van het parlement dat een motie aannam... waarin de minister werd gevraagd af te zien van de Bomenkap. Het weer. De zon schijnt volop. Maar soms trekken er ook hoge wolkenvelden over. Het is 16 graden op de wadden tot 22 in het zuidoosten. Morgen hetzelfde weerbeeld bij iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 zou misschien kunnen, maar eh, de sport eh, is ook zo dat het heel veel van je lichaam natuurlijk eh, vergt. Dus je zou er ook heel oud uit kunnen zien. Ik heb me de afgelopen dagen wel eens afgevraagd... hoeveel zonvoetsen jongeren en meiden jij hebt opgeleid in jouw judeschool. Dat moeten er honderden geweest zijn. Ik denk, eh, Pieter, dat het wel een paar duizend zijn. Dat bedoel ik. Ja, vanaf eh, de tijd dat ik begonnen ben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 in school B, want daar ben je... Op... Eén, seizoen. Eén... Eén één ja, ja. seizoen. En waar ben je toen naartoe gegaan? En uh, toen moest ik daar weg. Er kwam een andere bestemming. Zoals je weet kwam daar het uh, VVV-gebouw uh, in die tijd werd aangevestigd. En uh, ik kreeg een tip. Er was een grote tuinzaal van Hotel Bodemer. En die tuinzaal die uh, kon ik huren. dan ik... Even, even uh, voor de luisteraars. Uh, Hotel Bodemeer, dat bestaat niet meer. Nee.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 Nou, dat is een, een leuk verhaal. Uh, in 1959 werd mijn eerste zoon geboren, Rob. En uh, zomers uh, was er in mijn sportschoolje echt helemaal niks te verdienen. En ik was uh, bevriend met uh, Pieter Mes. En Pieter Mes die had uh, strand en dacht ik uh, 21. En die zocht een uh, badman. <lacht> Want een badman, die uh, moest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 ik zat ook in een pokerclubje met Cor Schouten, gemeente ontvangen. Met Fritsje Rinkel en eh, Consort Pietje Kerkman. Dat was eh, zo'n zo leuke club. En eh, G. Koning, dat was een bekende judeleraar in Amsterdam. En die eh, zei tegen mij, hij zei... God, heb je geen relatie bij eh, de gemeente Zandvoort... want ik wil eh, met Pinksteren op kamp met mijn eh, judoka's... Dus uh, ik hem uh, uitgenodigd, laten uitnodigen bij Koor Schouten. En dat was uh, de gemeenteontvanger. En die, daar was ik mee bevriend door het pogerclubje. En die zegt ja, hij zegt wij nemen nu de branding over. Dat was uh, in particuliere handen. En de gemeente ja, waar, waar die ging dat. was branding? Boulevard.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 want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen Want kijk, daar groeien de buren Holland Voor die zwiebel bluid om die Duitse mark in ons henschen al Alle mina's kabouters De brand. Moeder wat een vader Holland, maar dat kan je niet missen Moeder wat een vader En dat was Doris met het nummer Holland Ja, lekkere muziek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 hier opeens alles bewegen. Je verandert onmiddellijk. We gaan even luisteren.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 Koolaad, koolaad, koolaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, kielaad, hoe weet, hoe kille, kille, weet, kille, kille, kille hot, sa, sa. op weet, hoe weet, hoe weet, is een drie. weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe weet, hoe we, zien we, zien we, zien we hoe weet, Koeit, koeit, koeit, kille, kille, koeit, kille, kille, hop, sa, sa. Koeit, koeit, koeit, kille, kille, koeit, kille, kille, hop,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 Je had een, uh, een vaste assistent in al die jaren, Bo. Een, een, een man die een feest kan maken. Ja, maar zover... Zover vijf zo was het natuurlijk nog niet, want we hadden het net over het ontstaan van het carnaval. Ja. En uh, Bo is natuurlijk ja. veel later gekomen, want wat gebeurde er? Bo die was werkzaam bij Leo Duivenvoorde, Hotel Curse. Dus we zullen zeggen, wie is Bo, Boudewijn? Duivenvoorde, kijk. En eh, Boudewijn, dus Bo, was werkzaam bij eh, Hotel Keur, bij Leer Duivenvoerder en wij hadden destijds eh, de gewoonte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 Op je is apocissie, speel maar verder, als maar verder. Honkie tonkie, pianissie, op je sinus, apocissie, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen, waar muzikanten zwoegen, tot morgens vroeg, al is er niemand in de zaak.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 We gaan nog niet naar huis. Maar om een uur of zeven gaan zijn vingers het begeven. Dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit.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 Dat was uh, Nico Haak en de paniekzaaiers met Honky, Tonky, Pianisi. Ja, en, uh, ik hoorde dat. Echt een carnavalsnummer, dat heb ik begrepen net van, uh, van meneer Buchel. Het uh, is weer een tijdje geleden hoor. Ja, ja Nico Haak is ook in Duitsers geweest. Hij heeft daar ook opgetreden. Heb je zijn handtekening? Nee. Oh. Is niet nodig. Hij heeft mijn handtekening ook niet. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> en u hoort het luisteraars. We zijn in gesprek met Willem Buchel. Um,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 En eh, nou ja, in mijn oude sportschool, wat nu Kennemieu is... daar wordt ook eh, druk gebruik gemaakt dus van het eh, jeugdjuderonderwijs. En eh, het jeugdjuderonderwijs, dat is eh, fantastisch natuurlijk... ook eh, ten aanzien van, van de vorming van het kind. Eh, leren van beheersing en acceptatie en beleefdheidsvormen. En eh, dat is heel belangrijk voor de jeugd. Weet je ik. structuur ook aanbrengen. Sport is daar belangrijk in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 Dit was het uh, programma ZFM Oud Zondvoort. Onze gast vandaag uh, was, was Willem Buchel. Volgende week, dan kunt u ons weer horen van 12 tot 1. En dan is de gast hier, Rax Rudolfus. Met een heel verhaal over het Zandvoortstrommelkorps, trommelkorps. Waarvan zij de oprichter was. En dat begeleid heeft uh, tot het laatste tromgeroffel aan toe. Rax Rudolfus, volgende week zaterdag 12 uur in het programma ZFM